9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal de burgemeester van Leiden. Want er zijn nog zoveel vragen en nog zo weinig antwoorden. En u hoort de vakbond over het massa-ontslag bij Imtech. Hier is het NOS-journaal Jan van der Putten. Technisch dienstverlener Imtech gaat reorganiseren en schrapt in Nederland en Duitsland 1300 banen. Imtech heeft een lastig kwartaal achter de rug en maakte miljoenen verlies. Zo mislukte een project in Polen. Het bedrijf werkte daarmee aan de bouw van een pretpark, maar vanwege fraude werd de samenwerking verbroken. Imtech moest 150 miljoen euro afschrijven, zegt de bestuursvoorzitter dat werkelijk allemaal wat van terugkomt, zal later dit jaar blijken. Uh, nou, die, die mogelijkheden zijn er wel, maar ik reken me niet rijk uh, op voorhand en ik ben daar wat voorzichtig in. Volgens Imtech is de reorganis reorganisatie nodig om concurrerend te blijven. Voor de ambassade van Frankrijk in de Libische hoofdstad Tripoli is een autobom ontploft. Brommend bij de Libische veiligheidsdiensten zeggen dat twee bewakers gewond zijn geraakt. Een correspondent van het Franse persbureau AFP zegt dat de muur rond het ambassadegebouw verwoest is. De ambassade zelf is zwaar beschadigd. KPN betaalt aandeelhouders zowel dit jaar als volgend jaar geen dividend. Het bedrijf maakte dat bekend voorafgaand aan de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. De omzet van het telecombedrijf daalde met 8,8 tot net onder de 3 miljard euro. De netto winst was 140 miljoen, een daling van meer dan 50 procent. KPN heeft nog steeds last van dalende inkomsten... omdat mensen steeds meer via internet bellen en berichten sturen. En daarnaast investeerde KPN veel geld in het mobiele netwerk... en gaf het in Duitsland meer uit aan reclame. Bij de MBO en middelbare scholen in Leiden is ook vandaag politie nadrukkelijk aanwezig. De scholen zijn weer open nadat ze gisteren vanwege een dreigement op internet waren gesloten. Volgens burgemeester Lentferink wordt de dreiging minder serieus genomen, omdat er geen locatie en geen motief in het internetbericht worden genoemd. Niet alle schoolleiders zijn daarvan overtuigd en daarom wordt er ook vandaag extra beveiligd. Gisteren werd bekend dat de politie een jongen heeft opgepakt. die in 2011 van The British School in voorschoten werd gestuurd. Het is niet zeker of het dreigement van hem komt. Patiënten komen steeds vaker in problemen. doordat medicijnen uit de handel worden genomen. schrijft het AD op basis van eigen onderzoek. Alternatieve medicijnen zouden niet of nauwelijks voorhanden zijn. De brancheorganisatie voor apothekers, KNP. en medisch specialisten luiden in de krant de noodklok. Verzekeraars vergoeden sinds 2008 meestal alleen goedkope medicijnen en daardoor staan de farmaceuten naar eigen zeggen onder druk. Ze verminderen de voorraden en in het extreemste geval halen ze een product van de markt. Fietsers boven de 55 zouden een help moeten dragen, dat adviseert het instituut Veiligheid NL. Naar aanleiding van een groot onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers, zegt een woordvoerder. Daarbij zien we dat bij hogere leeftijd, en dat is natuurlijk niet uh, vanaf 55, maar echt bij hogere leeftijd, dat uh, ouderen uh, een hoger risico beginnen te krijgen op ongeval en ook op ernstige geletsels. Oudere fietsers raken vaker gewond doordat hun motorische vaardigheden en balans achteruit gaat, zegt Veiligheid NL. De komende jaren komen er steeds meer winkels leeg te staan. Nu staat 6,5% leeg. En dat loopt op tot 9 à 10%. Zegt een marktonderzoeker van Locatus. In de randstad valt de leegstand over het algemeen redelijk mee. Ja, het is toch echt wel een regionaal probleem. En dat zien we vooral in de regio's waar de bevolking vergrijst. En de bevolking krimpt. Zuid-Limburg bijvoorbeeld is een regio met veel leegstand. Geleen in Limburg heeft de hoogste leegstand. Daar staat bijna 1 op de 4 winkels leeg. Dan nog het weer in de loop van de dag. Droog en zonnige periode. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen vooral zon in het midden en zuiden van het land. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde. Jolanda, wordt het al wat beter? Ik zou graag ja willen zeggen, maar nog 310 kilometer, dus het gaat maar heel erg, heel erg moeizaam. De meeste vertraging ik vanochtend nog op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Ik begin met de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen knopen Burgerveen en zoeterwouder rijndijk 11 kilometer. Bij zoeterwouder rijndijk is de rechte reis ook dicht, dus gelekt dat moet nog opgeruimd worden. De aanrijding op de A6, Lelystad richting Muiden... tussen knopend Almere en de Hollandse Brug 12 kilometer. De linker is dicht. Dan die A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Gouda 22 kilometer. Vanochtend is daar 500 vierkante meter piepschuim op de weg terechtgekomen. Nu is alleen nog de rechter dicht voor het opruimen. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. Dan het probleem bij Rotterdam op de A15-Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en knopend Vaanplein 17 kilometer ligt daar... een de kop van een grondboor op de weg. Uh, de rechterrijschok is dicht. Voor het opruimen straks wordt de A15 helemaal afgesloten. Dan Anders der bij de ANWB. Alle scholen weer open in Leiden. Maar hoe staat het met de dreiging? Over enkele minuten de burgemeester van Leiden. Trouw is winnaar van de European Newspaper Award... en uitgeroepen tot mooiste krant van Europa. Probeer nu drie weken trouw voor maar 12,50 euro...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 Dat is een serieuze zaak, ook voor uw eigen zaak. Kijk op oxionl zzp Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze. Hofhorneman Value Fund over 2012 26,3%. Hofhorneman Income Fund over 2012 31,6%. Voor meer informatie ga naar hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard.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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ties Mellema met een speciaal concert voor kinderen. Toeters en taart op 27 en 28 april. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Op de nieuwe mobiele site van Managementboek kan ik nu altijd een overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel is morgen al in huis.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 Killer robots. Machines die zelfstandig beslissen of ze mensen doden of niet. Mensenrechtenorganisaties luiden de noodklok. In Leiden lijkt het geluid van de noodklok gedempt. Want daar zijn de scholen weer aan. Weliswaar met wat nog politie voor de deur... horen we van onze verslaggever vanochtend in Leiden. Nu de telefoon de burgemeester van Leiden. Henri Lenvering, goedemorgen. Laten we beginnen met de met het bericht wat op de Telegraaf-site verschijnt. De verdachte die voor die dreiging is aangehouden, een verdachte die is aangehouden, die zou zondagavond al zijn aangehouden. Klopt dat? Dat klopt op zich wel, maar ik denk dat de kans dat. Uh... Dat de basis is voor het hele verhaal niet zo erg groot is. Uh, wilde vooral een aantal dingen daarvan onderzoeken. Ik denk dat het bericht wat overdreven was. Maar, kunt u dat nog even uitleggen? De, de basis van dat verhaal was, was niet zo. Kunt u dat even nader verklaren? Nou, de, de kans dat hij degene is geweest die het bericht heeft geplaatst is niet zo groot. Wie is hij dan wel? Hij is. Uh, uh, er is een relatie geweest en dat wilden we even onderzoeken. Want in zo'n situatie moet je natuurlijk alles wat uh, eventueel hiermee te maken heeft onderzoeken. Maar een een dus relatie? Een, iemand die ook wat geschreven had? Ik kan, ja, ik kan had, er of? niet meer van zeggen dan uh, dat uh, we even... Uh, we hebben een aantal signalen gehad en die wilden natuurlijk een naar de ander onderzoeken. Ja. Dit was een van de signalen, maar niet de verdachte. Hm. Niet de verdachte, maar hij is nog steeds wel een verdachte, begrijp ik. En ook de kans niet zo heel groot dat hij uh, hier serieus mee te maken heeft. Oké, okay, oké. Okay. Wat ons niet helemaal duidelijk is ook... Um, we hebben een hoop vragen, dus uh, we gaan ze maar even allemaal af. Is dat <tosses> er nu um, ja, nog eens een keer gekeken is door wat deskundigen... naar het bericht dat geplaatst is op 4chan, dat, uh, dat internetforum. En dat um, ja, nu achteraf, met de wijsheid van nu, ik zeg het er eerlijk bij... Uh, toch wat minder dreigend was dan vermoed eerder. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk uh, altijd een afweging die je met elkaar maakt. We hadden uh, op uh, zondagavond uh, de situatie dat we voor een duivels dilemma stonden. Mm -hmm. We hadden de uren die daarvoor uh, aanwezig, aanwezig waren, waar we, uh, we gebruik van konden maken, hadden we vooral ingezet op kunnen wij uh, detecteren wie dit bericht geplaatst heeft. En op die manier de dreiging wegnemen. Dat uh, was zondagavond niet gelukt. En dan sta je voor het punt wat doen we nou morgen met die scholen? Uh, en het signaal was, dit bericht moet je echt zeer serieus nemen. Maar. En ik denk ook nog steeds dat er een zekere mate van dreiging vanuit gaat. Uh. Uh, we hebben maandag uh, dat nog een keer gecheckt. En we hebben een heleboel extra deskundigen geraadpleegd. En ook deskundigen uit het buitenland. Die zeiden van, nou, dat markeert toch wel het een en ander aan dit uh, bericht. Als het gaat om uh, hoe serieus het nou precies uh, is. Uh. Maar, toch, maar meneer Lensring... Ja, meneer Lenfing, dat impliceert toch enigszins dat u nu wel weet wie dat bericht heeft geplaatst. En dat, dat is dus niet de man die is opgepakt. Nee, dat is zeker zo. Um, ik was ook nog niet klaar met mijn verhaal. Uh, het tweede punt was dat um, uh, wij ernstige vermoeden hebben dat het bericht vanuit Costa Rica is geplaatst. Uh, en dat brengt ons dichter bij degene die dat mogelijk heeft uh, gedaan. Want wat zegt en, dat u? Uh, um, wij weten nu iets meer van. Uh, degene die dat geplaatst heeft en wij hopen langs die kant uh, ook de betreffende persoon uh, kunnen pakken. Mm, dat is nog wat vaag, want u zegt dat is ja, geplaatst het vanuit reed, Costa Rica. Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik hoor. Ik kan, ik kan, ik kan natuurlijk niet alles hier hoger. Nee, ja, dat begrijp dat ik. Is, dat dat, dat begrijp. moet u zich echt realiseren, dus ik uh, moet mijn uh, woorden ook wel wegen in dat kader. Nee, dat, maar dat begrijp was, ik niet, maar, maar, maar als het Costa Rica is, wat, het, is dat dan wel een Nederlandse dader? Of is dat iemand die via ja. een server in Costa Rica de, op deze manier nou, het bericht geplaatst heeft? 100% zeker weten, doen we dat niet. En dat is ook een van de redenen dat we hebben gezegd, van de, de verhoogde dreiging is er nog steeds... Maar het is minder dan, uh, dan zondag. Dus laten wij nu het advies geven om maar wel naar school te gaan. En de schoolleiders hebben dat ook. Uh, die waren het daarmee eens. Ja, en we toch... Hebben... Toch, meneer Lenfrink, is het beeld dat ontstaat is... we hebben toch nog eens goed naar het bericht gekeken. En de info die erin stond is toen nog wat minder dreigend. Um, zou er eigenlijk niet een team moeten komen... Uh, die um, meteen aan te spreken is bij dit soort berichten? Een team dat meteen aan te spreken is op dit soort berichten... waarbij je gelijk kunt zeggen we moeten dit wel of niet serieus nemen. Want het is nogal wat om, om, om al die scholen af te sluiten. Het heeft een enorme impact. Het heeft een enorme impact, maar je weet natuurlijk nooit wat het is. Vandaag is het dit, morgen is het weer wat anders. En um, je kunt natuurlijk niet voor elk uh, individuele kader een team formeren uh, voor hetzelfde geld. Komende twee jaar lang nooit meer dit soort berichten en dan krijg je in één keer hele andere uh, signalen. Nee, maar je, je uh, zou ook naar de toekomst kunnen kijken en denken: landelijk zou er wel meer van dit, dit soort berichten nee. kunnen komen. We hebben hier een team van deskundigen paraat dat dit soort belangrijke beslissingen neemt. Wij hebben uh, natuurlijk uh, deskundigen in Nederland en die zijn we, die hebben we ook uh, geraadpleegd op zondag. Ja, maar die, kon uh, pas, uh, ja maar, maar die gaven dan vervolgens op maandag dan weer een ander oordeel. Nou, je moet je voorstellen, zondag heb je weinig tijd. Uh, je moet in die beperkte tijd uh, proberen een antwoord uh, te krijgen. Ook niet iedereen is op zondag bereikbaar. Hm. Dat gold voor allerlei uh, personen en instanties. Dat gold uh, in de stad voor een aantal schoolleiders die moeilijk uh, tot niet bereikbaar waren. Je zit gewoon in een gehandicapte situatie op dat moment. Ja. En je moet het doen met de informatie die je krijgt. En op dat moment heb je niet meer en moet je een oordeel vellen. Je hebt gewoon niet meer. Maandag heb je een normale dag. Dan kun je ook iedereen bereiken. Kun je ook internationaal iedereen bereiken. Je kunt overal informatie vandaan halen. En met die informatie heb je een iets betere positie om te zeggen van het is een uur 50 Maar zondagavond hadden we die niet. Dus we moesten toen zeggen van nou, de eerste indruk is dat dit een heel serieus bericht is. Wat doen we nu? Dus er was op dat moment gewoon geen uh, andere basis. Nee, en, en toen moet... hebben we gekozen voor het, uh, voor het onzekere. zeker voor onzeker. Ja, en je moet dan actie ondernemen. Want u geeft het al aan. Dan zit je, uh, wil je dan nog wat doen, dan moet je ook dan een kno knoop doorhakken. Nogmaals, dacht, Lara het zei het al, uh, het is achteraf natuurlijk. Maar is het toch, is dat dan toch de juiste beslissing geweest zondagavond? Uh, ik denk dat we dat pas over een paar dagen kunnen zeggen. Als wij uh, als we het hele zaakje kunnen afsluiten. Uh, gisteren hebben we gezegd van, nou, uh, de, de, de dreiging is iets minder, maar daarmee is het nog niet verdwenen, en vandaar dat we vandaag ook heel veel extra politie nog steeds in de stad hebben. Uh, dat zouden we niet hebben gedaan als we zeggen, joh, over en sluitend het is klaar. Meneer Lentering, dan bellen we u over een paar dagen nog een keer. Ja, dat zou u zeker moeten doen. En wat ik in ieder geval wel graag kwijt wil, is dat. Het was voor ons een dilemma op zondag. Het was gisteravond een dilemma. Omdat je niet precies weet wat, uh, wat er gebeurt. Maar voor hetzelfde geld, uh, voor dezelfde uh, situatie staan ook veel ouders op dit moment. Ja. Uh, wat doen wij met uh, kinderen? En uh, ja, dat is ook een buitengewoon lastige beslissing. En ik kan dat ook heel goed in meevoelen. Ja, en we horen nog aan u dat dat een lastige beslissing is geweest. Ook voor u om te nemen. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. 15 minuten over 9 is het. Imtech uh, schrapt 1300 banen. U heeft het eerder kunnen horen in het uh, NOS Radio 1-journaal. We spraken met de grote baas bij Imtech. Um, 550 zullen dat het zijn in Nederland. Vanwege moeilijke marktomstandigheden, onder andere. Volgens de topman gaat het voor een groot deel om gedwongen ontslagen. Daarom hebben wij contact met FNV-bestuurder Jan Meder. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we even luisteren naar uh, Gerrit van der Aast? Goed. Ik heb gisteren een uh, overleg gevoerd met uh, onze ondernemingsraden. en uh, We hebben de ondernemingsraden uh, geïnformeerd zoals dat gebruikelijk is uh, ook uh, bij IMTECH. Uh, dus die zijn uh, geïnformeerd en we zullen ook met de vakbonden uh, zo snel mogelijk om tafel gaan zitten. We hebben overigens in Nederland een geldend sociaal plan. Uh, dus wat dat betreft is er een plan. En uh, ik ga er ook vanuit dat dat in dit geval gewoon geldig is. Meneer Meijer, bent u niet van tevoren geïnformeerd? Nee, ik ben vanmorgen verrast door de informatie die uh, op de tv verscheen. Hmm. Bent u gerustgesteld door de woorden van meneer Van der Aas dat er een sociaal plan ligt? Nou, we hebben in december een sociaal plan uh, uitonderhandeld voor een groep van 300 werknemers bij Integ Nederland. En ook iets van 100 bij Integ Infra, dus ook voor totaal 400 mensen. Dat is een redelijk sociaal plan. Maar ik ben er natuurlijk niet zo gerust op uh, uh, als dit uh, dat zou. Hmm. Bent u daar nog, meneer Meeder? Ja? Wow, wow. Nee, dit klinkt niet goed. Ik denk dat er iets misgaat in de verbinding met meneer Meder, FNV-bestuurder... die dus niet van tevoren is geïnformeerd over de ontslagen bij... Eh, Imtech, We gaan het opnieuw proberen met meneer Meder. Blijft u luisteren. Ja, we even de verkeersinformatie doen, want er is alle reden toe, Jolanda van der Velden. Ja, het is nog steeds behoorlijk druk. Veel uh, en langere files vanochtend. 305 kilometer. Goed nieuws is dat op de A6 de rijstrook weer open is. De richting Muiden nog wel 11 kilometer tussen Almere, Buitenwest en de Hollandse Brug. Verder de langste files, even kijken, dat is op de A12 van de Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meer en Gouden nog 12, 24 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Verkeer van Vanuit Utrecht rijdt beter om via Amsterdam naar Den Haag. En op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein 18 kilometer. En bij Knoopend Vaanplein zijn nu twee rijstroken dicht. Nou, um, begrijp dat Jan Meder ons op dit moment niet hoort. Uh, wij horen wel een voicemail, dus ik, ik vermoed dat hij nog ergens in de lucht hangt. Maar we weten niet waar. We blijven het proberen. Goed. Het NOS Radio 1 Journaal. Because I know that I can. Nou, dat geldt ook voor Jan Meder. Die kan wat ook, want hij hangt weer gelukkig. Uh, meneer Meder, fijn dat u uh, weer bij ons bent. We hadden ja. het over uh, het feit dat u niet bent geïnformeerd van tevoren... Hè, door de over de ontslagen bij IMTECH. Wat, wat kunt u daarover vertellen? Nou, we zijn wel erg geschrokken van het aantal dat, uh, dat ontslagen zal worden. En inmiddels uh, hebben wij een uitnodiging voor overleg voor morgenmiddag dan, uh, van de directie. Uh, ik denk dat we dan wat meer details zullen horen. Maar vorig jaar zijn er nog 400 mensen ontslagen. Uh, eind vorig jaar in december. Daar hebben we inderdaad een sociaal plan uh, voor afgesproken. Maar uh, ja, ik, uh, uh, ik snap niet dat op zo'n korte termijn uh, weer een ronde ontslagen gaat vallen. Een maand geleden hebben wij nog te horen gekregen van de directie in Teg Nederland dat het voor, uh, voor het komend jaar uh, niet te verwachten valt. En als dan binnen een maand uh, een heel andere sceptus waait... ja, daar ben ik toch wel uh, heel verbaasd over. En behoorlijk geschrokken ook. Uh, want het gaat natuurlijk om, uh, om heel veel arbeidsplaatsen... en ja. heel veel gezinnen die weer in onzekerheid zullen, zullen nou, meneer, meneer Van der Aas gaat u vertellen, uh, meneer Meeder... hetzelfde wat hij ons vertelde, dat het economische omstandigheden zijn... plus de forse tegenvallers in Duitsland en Polen. Wat vindt u van die verklaring? Nou ja... Goed, een maand geleden hebben we nog gezeten met de directie van Impact Nederland, zoals ik net al zei. En die melden ons dat het voor dit jaar verder niet te verwachten valt. Dus ik heb een beetje de indruk dat het met name de tegenvallers zijn in Polen en Duitsland... die ervoor zorgen dat er weer zo'n ronde hier in Nederland nu nodig is. Imteg is behoorlijk lean gemaakt in die kantoorbusiness die ze kennen. Dus daar een afdeling gehalveerd door het verlies van 300 arbeidsplaatsen. Dus hoe dat nou operationeel verder gaat met Impact in die activiteit... Nou, dat vraag ik me uh, erg af. En, uh, morgen horen we waarschijnlijk wel meer, denk ik ook. Ja, maar wat gaat u doen? Want u, u klinkt een beetje alsof u zich hier niet bij neer wilt leggen. Nee, we moeten eerst maar eens even zien hoe, uh, hoe, hoe, de, hoe, de, hoe dat verder kan. Uh, uh, er kan dan wel een goed sociaal plan vorig jaar afgesproken zijn. Althans, dat is ook redelijk zoals dat uh, verder afgesproken is. Alsof het uitgangspunt is voor ons ook minimaal uitgangspunt om dat weer toe te passen. Ook uh, voor deze mensen. Maar we zien natuurlijk liever dat het aantal ons ontslagen. Ja, tot het uiterste beperkt gaat, gaat worden. Mm, maar okay. ik vrees dat we dat ook niet helemaal kunnen voorkomen als ik dat zo hoor. Uh, uh, en dan, ja, we moeten eerst maar eens even rond de tafel. Ja. Uh, om de details te leren kennen. Nou, dan horen we dat graag van u, uh, meneer Meder. als u gesproken heeft met uh, de heren van Integ. Dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. Goeiedag. We hadden al drones. maar daar komen nu killer robots bij. Dat is een apparaat, zo'n killer robot. dat zelfs nog beslist of het mensen doodt of niet. Vandaag lanceren acht mensenrechtenorganisaties een grote campagne tegen deze killer robots. Ze willen dat de ontwikkeling daarvan onmiddellijk stopt. We hebben contact met Londen, daar is Mirjam Struik van Pax Christi IKV. Mevrouw Struik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U vertegenwoordigt een van die organisaties dus die die campagne start. Kunt u iets meer uitleggen over die killer robots? Wat zijn dat voor apparaten? Ja, killer robots, het klinkt vreselijk eng en dat, ja. uh, dat zijn ze eigenlijk ook wel. Uh, het zijn volledig autonome wapens of wapensystemen. Het zijn systemen die zelf uh, kijken wat is het doelwit is en ga ik dat uitschakelen of niet. Dus er zit geen enkele menselijke controle meer bij. En dat is ook eigenlijk ons probleem. Ja, de Heb controle is er, neem ik aan, ingebracht door um, de software die bij de killerobot, die, of die de killerobot bestuurt. Daar zijn natuurlijk, kan ik mij voorstellen, bepaalde voorwaarden, ja het klinkt een beetje raar en koud, maar voorwaarden um, ingeprogrammeerd waarop gemoord mag worden. Ja, precies. Er zijn al via software en via sensoren. He, worden er systemen ontwikkeld die dus zelf kunnen kijken van... Hey, is dat een doelwit? Moet ik het uitschakelen of niet? Mm -hmm. Maar er zit dus geen mens meer bij die op een gegeven moment zegt van... Hey, is dat wel een doelwit? Is het een soldaat of is het een burger? Is het een soldaat die ze wil overgeven? Is het een soldaat die ik moet uitschakelen? En er zit ook geen mens meer achter de soort noodknop om op een gegeven moment te zeggen... ho, wacht, niet doen. En bij de gewapende drones, hoe ingewikkeld dat ook is... in ieder geval is er nog een bepaalde menselijke controle. En die gaan dus bij deze wapens, die er overigens nog niet zijn... maar waarvan we weten dat ze echt nou, volop in ontwikkeling zijn en er bijna aankomen. Bij deze wapens is er dus helemaal geen menselijke controle meer. En dat is iets waarvan we eigenlijk zeggen van, ja, dat moet je gewoon niet willen. Ik wou maar zeggen, mevrouw Strijk, want ik heb er nog nooit een gezien. Hoe weet u zo zeker dat ze daarmee bezig zijn? Nou, de technologie gaat al een tijdje deze kant op, hè. En zoals je weet van, technologie gaat snel en soms zijn er dingen waarvan je denkt, nee, dat kan helemaal niet. En op een gegeven moment is het er. Nou, wat we zagen bij de gewapende drones, er was volledig was er eigenlijk geen discussie over... En op een gegeven moment zijn ze er en nu zijn ze volop in gebruik. Hmm. Bij deze wapens die in ontwikkeling zijn, weten we vanaf verschillende wetenschappers dat ze in ontwikkeling zijn. En uh, het gegeven dat uh, bijvoorbeeld het Amerikaanse Pentagon een beleidsstuk uh, naar buiten bracht... waarin stond van inderdaad, ze zijn in ontwikkeling en inderdaad, we moeten ons misschien gaan afvragen of we dat maar moeten willen of niet. Nou, op het moment dat het Pentagon zegt dat ze in ontwikkeling zijn, ja, dan is het eigenlijk geen science fiction meer, hoe vreemd het ook mogen klinken. En u bent dan bang voor het hellend vlak? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat hè, beslissingen over leven en dood... dat moet uiteindelijk altijd door een mens gebeuren. En er moet altijd menselijke controle op zijn. Hmm. Hoe gaat u dit proces stoppen, als ik vragen mag? Want oh, wat ook wel bekend is bij dit soort technologische ontwikkelingen... is dat het, als het eenmaal uh, rolt en als daar miljarden ingestoken zijn... dan willen fabrikanten daar ook wat van terugzien. Dan wil men die investeringen toch gaan gebruiken? Nee, absoluut. En precies zoals u zegt, er gaat veel geld uh, in om... En eigenlijk is dat ook ons doel hè, van we proberen te stoppen voordat het in gebruik komt. Nou, dat hadden we bijvoorbeeld eerder bij bijvoorbeeld het atoomwapen moeten doen. Hè, voordat je op een gegeven moment zit met een wapen, wat je op een gegeven moment ook bijna niet meer weg kunt denken. Nou, we hebben eerder bij iets als blinding laser weapons, dat waren wapens waarvan we wisten dat ze in ontwikkeling waren, en die mensen permanent blind konden maken. Hebben we gezegd, dit moeten we niet willen. Laten we kijken met staten of we hier verdrag op kunnen krijgen. Hm. Met clusterbommen, die waren er helaas zo... maar hebben we ook gekeken om een verdrag uh, voor elkaar te krijgen. Hm. Maar mevrouw Struik, als ik even mag onderbreken... want als u nou eens van de andere kant re uh, redeneert... Amerikaanse strijdkrachten bijvoorbeeld zeggen... we sturen liever zo'n uh, apparaat de straat in voor een guerrillaoorlog dan een mens, dan een menselijke ja. militair. Zit daar nee, niet nee, ook wat in? Nee hoor, en dat soort argumenten horen we ook vaak. Hè? Van, je kan beter met precisiewapens werken... je kan beter je eigen soldaten hè, geen risico's laten lopen. Maar wat als iedereen ze heeft... En uh, wat als er heel veel burgerslachtoffers bij vallen? He, want deze wapens zijn ze überhaupt wel in staat om aan het internationaal humanitair recht uh, te voldoen. En gaan ze niet op een gegeven moment gewoon veel te ver en vallen de slachtoffers? Wordt het niet te makkelijk om dergelijke wapens in te zetten? Dus eigenlijk zeggen we voordat deze wapens helemaal ontwikkeld zijn... en voordat we weten of ze precies aan alle regels kunnen voldoen... wat wij overigens niet denken, moeten ze dit überhaupt niet willen. En we roepen ook op... Tot een brede discussie hierover. Ja, goed. Mirjam van Pax Christi IKV, een van de organisaties die zich richt tegen de killer robots. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Championship number 20, thanks to their number 20, Robin Van Persie. Ja, het is de droom van elke voetballer. Drie keer scoren in een van de belangrijkste wedstrijden in je carrière. Het lukte Robin van Persie gisteravond. Hij bezorgde Manchester United de landstitel tegen Aston Villa. Maar van Persie was natuurlijk niet de enige Nederlander... die gisteravond een gat in de lucht sprong. René Meulensteen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Assistent trainer van Sir Alex Ferguson. Gefeliciteerd. Dank je wel. Wat voor gevoel was dat gisteravond... om een Rijvers bekende sportvraag te stellen? Ja. ja, aan de ene kant uh, natuurlijk enorme, enorme blijdschap en uh, aan de andere kant ook opluchting. Want je bent gewoon blij dat je het, uh, dat je het uh, op een gegeven moment over de streep uh, getrokken hebt. Ja, en, en is, heeft u dan ook een, een bijzonder gevoel bij die overwinning uh, en bij de goals van Van Persie? Ja, ja goed, absoluut. absoluut. Ik bedoel, uh, het was, uh, was, was erg leuk en komisch eigenlijk. Want uh, Alexander Butner die, uh, die uh, als wisselspeler... Ja. Ik zat op de bank en uh, ja, toen hij, hij had eigenlijk voor de wedstrijd tegen mij gezegd uh, van geloof uh, me René, ik heb tegen een gezegd, hij gaat vandaag hij gaat vandaag nou drie keer scoren. En uh, toen hij dus dat tweede doelpunt maakte, ja, hij zei dit is naar een stripverhaal, dit, dit is naar een jongensboek, dat kan je eigenlijk niet verzinnen. Ja. En uh, ja, als dat dan allemaal uitkomt, is het natuurlijk helemaal geweldig. Ja. En dat is het natuurlijk, meneer Muldensteen, een stripverhaal voor Van Persie. Hij komt, hij ziet, hij overwint. En het is natuurlijk een teamsport. En ze hebben het allemaal een grote bijdrage aangeleverd. Maar uh, meneer Muldensteen, hoe belangrijk is Van Persie voor Manchester United op dit moment? Ja, ik, ik, ik denk dat het heel simpel is. Ik denk dat als wij dit jaar uh, <coughs> Robert van Persie niet hadden gehad, dan denk ik niet dat wij gisteren uh, om een kampioenschap. Hadden gespeeld, Dus uh, zo belangrijk is hij geweest voor ons. Maar hij heeft ook een tijdje droog gestaan, meneer waar, waar, Waarom maakt Van Persie nou Manchester United dit jaar kampioen? Waar zit hem dat in? Ja, hij is natuurlijk heel goed, heel goed begonnen, heel goed gestart. Meteen toen hij bij ons binnenkwam in de voorbereiding. Ja, dat is eigenlijk meteen van meter van, van mee te gaan is, dat, is dat goed gaan lopen. En met name door de opstelling van Robin zelf. Hij is gewoon iedereen heeft heel veel respect gehad voor sowieso Robin van Persie als speler. Hij speelt al jaren in de in de Premier League, fantastisch, ook gepresteerd voor Arsenal. En komt dan bij ons en eigenlijk meteen van het eerste moment uh, presteert hij en is die belangrijk voor ons. En dat heeft hij eigenlijk het hele, hele seizoen doorgetrokken. Zelfs dat hij het moment heeft gehad dat hij misschien wat minder gescoord heeft... is hij toch heel belangrijk voor ons geweest. Ja. U bent de veldtrainer, meneer Møllustijn. Zou hij het ook nog beter kunnen doen in Oranje? Nou, ik denk juist dat hij op dit moment het heel erg goed doet in Oranje. Ik denk dat er ook weer een, een, een ander gevoel heerst bij, bij, bij het Nederlands zelf wel. Ik denk, uh, ja goed, je, je moet natuurlijk Louis van Gaal kennen. Louis is, heeft een hele duidelijke lijn, een hele uh, rechte lijn. Die heeft hij uh, heel goed weggezet weer bij het Nederlandse afstand. Daar, daar, daar hebben de en, de en de wat meer ervaren gasten zoals Robin, maar ook de jonge gasten, heel goed op gereageerd. Hè? Vandaar dat ze heel goed staan in die kwalificatie. Ja. Maar ik denk juist dat Robin weer, weer lekker in zijn vel zit bij het Nederlandse VL. René Mullensteen, succes uh, met de ploeg de laatste wedstrijden nog. Maar ja, de buiten is wat dit betreft binnen. Geniet ervan. En bedankt dat u ons even ja. te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Zo zijn we aan een prachtig eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal. Met de goals van Van Perski gaan wij door naar Sven Kokoman. Goedemorgen. Goedemorgen, Mara. GroenLinks wil het verbod op het beledigen van de koning afschaffen. Hm. Hm. En <laughs> patiënten komen steeds vaker <laughs> in de problemen. Gaat dat over dat lied ook weer? Of oh, niet op op op, sorry. En patiënten komen steeds vaker in de problemen... omdat medicijnen van de markt verdwijnen. Zometeen bij de Cairo. NOS dus Radio 1. NOS Journaal, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, de politie weet waarschijnlijk... wie de dreigberichten over Leiden op internet heeft geplaatst. De verdachte die werd opgepakt in verband met die dreiging in Leiden... is niet de verdachte. Volgens burgemeester Len Frink is de kans... Uh, dat hij het internetbericht heeft geplaatst niet groot. Volgens Len Frink is er meer kans dat het internetspoor... via Costa Rica uh, naar de dader leidt. Er is nog steeds dreiging, zei Len Frink in het NOS Radio 1 Journaal. Maar minder dan zondag, de Scholen die gisteren dicht waren zijn vandaag weer open. FNV Bondgenoten is erg geschrokken door de aankondiging van Imtech dat daar 1300 banen verdwijnen. Een maand geleden zei de directie dat een nieuwe reorganisatie dit jaar niet te verwachten was, zegt FNV Bondgenoten. Morgen is er overleg tussen de bonden en Imtech. En fietsers boven de 55 jaar zouden een helm moeten dragen. Dat adviseert het Instituut Veiligheid NL... naar aanleiding van een groot onderzoek naar de verkeersveiligheid van fietsers. Oudere fietsers raken bij eenzijdige ongelukken... veel vaker ernstig gewond dan fietsers jonger dan 55. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie met een forse staart van de ochtendspit. Jolande van der Velde. Nog 220 kilometer is er over van die drukke ochtendspits. De files waren vanochtend allemaal een stuk langer dan gebruikelijk. Had te maken met de motregen. Ook een paar aanrijdingen. Ik noem de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 9 kilometer. Gelukkig zijn daar alle reishokken nu weer vrij. Dus kan die file een beetje gaan oplossen. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Voorknopend Benelux 4 kilometer. Heeft te maken met een lange file op de A15. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Bodegaven. Komt een beetje schot. 14 kilometer. De rechterrijschok is nog steeds vanwege het opruimen van het piepschijn. Op de A27 een aanrijding van Almere naar Utrecht... tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Veemarkt 17 kilometer. De, de rechterrijschok is daar dicht. Dan de A15 Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 18 kilometer. Daar wordt een, de kop van een grondbor geborgen. Daarom zijn nu twee rijschokken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Verbod op het beledigen van de koning moet worden afgeschaft. Patiënten lopen gevaar omdat medicijnen van de markt verdwijnen. Fietsers van boven de 55, u hoorde dat net, zouden een fietscellen moeten dragen... En de ochtendhumeur van Mart Meets. Het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Westeremden. Waar inwoners tips krijgen wat te doen bij weer een aardbeving. Te met me mee, @s En vragen en reacties kunt u ook kwijt via de mail: Goedemorgen Nederland, Het verbod op het beledigen van de koning, dames en heren, moet op 30 april niet worden gehandhaafd, vindt GroenLinks Tweede kamerlid Lisbeth van Tongeren. GroenLinks wil de inhuldiging aangrijpen om het verbod op majesteitsschennis helemaal uit de wet te halen. Mevrouw van Tongeren, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb je nou echt niks beters te doen? Um, het is zeker niet het ding wat het hoogst op mijn prioriteitenlijstje staat. Het liefst zou ik zo snel mogelijk naar een duurzame economie met goede werkgelegenheid voor iedereen. Maar vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren zijn wel hele belangrijke dingen ook in een democratie. Dus ik vind het belangrijk genoeg om ook daarvoor op te komen. Ja, wat zou het uithalen? Um, ja, de, de, onze grondwet die zegt dat iedereen voor de wet gelijk is... en in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. En dat is eigenlijk wat ik wil. Dat het gewone artikel wat voor burgers geldt, he, over belediging... dat dat ook gewoon voor het Koninklijk Huis gaat gelden. Ja, hoeveel, hoeveel mensen worden er per jaar gearresteerd wegens Nou, Een hele tijd werd dat artikel niet meer gebruikt. Maar sinds 2002, het huwelijk van uh, Maxima en Willem-Alexander... zie je opeens weer een toename. En ook best wel stevige veroordelingen. Iemand die een brief geschreven had aan de koningin over haar hoge salaris... en haar oplichter en zondaar noemde. Die kreeg 90 dagen cel en ook nog een taakstraf van 80 uur. Ja. Dus dat is veel hoger, een veel hogere straf dan iemand zou krijgen... als je de commissaris van de koningin beledigt of een uh, radiointerviewer. Ja, nou uh, was Alexander Pechtold van D66 eerder dit jaar al aan de bal, zal ik maar zeggen. En die uh, legde de vraag neer bij, uh, de, bij Ivo Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie. Uh, en die zei, die minister, het vervolgen van majesteitsschennis... heeft geen prioriteit bij het Openbaar Ministerie. Ja, dat zei hij inderdaad. In datzelfde debatje heb ik ook vragen gesteld. Maar hij zei ook op zijn type, typische Ivo Opstelten manier... maar natuurlijk handhaven we de wet... En we hebben de, um, het Openbaar Ministerie in Amsterdam gehoord... over wat uh, wordt er wel en niet vervolgd. En die waren een ongelooflijk stuks stelliger. Dus uh, er zijn demonstratievakken straks op 30 april in Amsterdam... waar je mag gaan staan als je wilt protesteren. Maar wat in zo'n vak wel of niet mag, is nu onduidelijk. Opstelten zegt, nou, uh, we, nemen, we, we willen een feestje. En we kijken vooral naar, als het heel grof is, oproepen tot geweld mag natuurlijk niet, maar verder doen we niet zo moeilijk. Mm. En het Openbaar Ministerie zegt, we handhaven minitieus de wet. Nou, ja. daar zit een, een, een spanning tussen. Ja. En nou is er in 2007 ook al door het toenmalig uh, Tweede Kamerlid... van de Partij van de Arbeid, Peter Reewinkel, geprobeerd... om die wet van tafel te krijgen af te schaffen. Dus die majesteitsgennis... niet gelukt. Ja, het gebeurt van tijd tot tijd. Dat hadden we bijvoorbeeld ook met godslastering. Dat is ook een keer of wat geprobeerd tot op een gegeven moment mensen inderdaad zeggen... het is niet meer van deze tijd, het is niet nodig. En dat is ook bij majesteitsgennis. Want we hebben een hele set uh, gewone artikelen in het strafrecht zitten... waarmee je de openbare orde kan handhaven, een beledigingsartikel waar je smaad tegen kan gaan. En dat geldt net zo goed voor koning als voor onderdanen. Ja, is er een meerderheid nu? Dat uh, weet ik niet, dat moet ik nog uh, uh, horen. Want de PvdA die zegt aan de ene kant: van ja, we vinden eigenlijk wel dat het uh, niet meer nodig is en dat het met de gewone artikelen kan. En aan de andere kant houden ze nog een slag om de arm. Dus dat uh, weet je pas als je het gaat vragen. Ja, komt er ook een verbod op uh, uh, koningsliederen eigenlijk? <lacht> ja, dat was een, een heel gedoe. Nou ja, dat is dus eigenlijk precies waar het om gaat in satire. He, je, je moet ongemakkelijke dingen kunnen zeggen in een democratie. Je moet onsmakelijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen. En liedkeuze, daar laat ik me helemaal niet over uit. Dat is zo persoonlijk. Wat de een mooi vindt, vindt de ander afschuwelijk. Ja, Maar je ziet wel in die hele discussie rondom dat Koningslied... dat mensen uh, alles wat ze aan schuld worden... en doodsbedreigingen in huis hebben... zomaar op Twitter en op andere sociale media knallen... Uh, dat krijg je dan misschien ook wel aan het adres van de koning. Is het dan niet een beetje verkeerd getuimd? Ik vind inderdaad dat bij voorkeur mensen elkaar niet voor vissen uit moeten maken. Dat geldt voor John Eubanks, maar dat geldt ook voor de mensen die kritiek hadden op dat lied. Dus dat is hè, een algemeen opvoedkundig project kan dat nou niet. Hè? Zoals de minister-president zegt, doe eens normaal, man. Ja. Dus dat zou je het liefste hebben. Ja. Maar ik zou ook niet in een samenleving willen leven zoals bijvoorbeeld Rusland of in Indonesië. Of nou ja, een heleboel andere landen waarbij het Minste of geringste wat je zegt, dat je echt drie, vier, vijf jaar achter de tralies gaat. Dus het, het, het, het, het, het, nou, zijn dat de straffen die erop staan? Absoluut. Iemand die zelfs in een weblog iets onvriendelijks gezegd had over de koning in Thailand. Ja, ging daar, echt. Ja, maar, ja, ja, maar in andere in buitenlanden. Ja, ja, maar hier nee. staat er toch geen vier, vijf jaar gevangenisstraf op? Nee, maar 90 dagen cel op uh, uh, commentaar hebben... op het hoge salaris van de koningin in een brief aan haar... vind ik vrij pittig. Daar gaat natuurlijk de ja. rechter over. Ja. Maar ik zou het liefst dus dezelfde regels hebben op uh, belediging. Ja. Het liefst een land waar we elkaar elke dag complimenten geven... niet voor rotte vis uitmaken. Maar ik uh, kom ook op voor het recht van anderen... om onsmakelijke, onvriendelijke en moeilijk bespreekbare dingen te zeggen. Dat ja. is de basis van de democratie. Goed, uh, wanneer komt het initiatief om deze wet... Van te krijgen? Ik wil graag de discussie starten, maar eh, wat ik vooral wil... is vandaag van Ivo Opstel te horen, wat mag er nou op 30 april? Geef van tevoren even duidelijkheid, zodat we niet een hele set... onnodige strafzaken krijgen en gedoe op straat. Want het moet een feestje zijn, ja. het is het ceremonieel koningschap... Ja. dus het moet gewoon een gezellige dag zijn voor heel Nederland. Dus u roept hem naar de Kamer in het vragenuurtje? Ja. En dan krijgt u ongetwijfeld antwoord, namelijk we handhaven de wet. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik ga hem het verschil voorleggen tussen zijn uitspraken... en die van het uh, Openbaar Ministerie. Ja. En hem misschien ook nog vragen wat he, strafrechtadvocaat Spong... in Paul Witteman zei gisteravond. Van ja, nee, daar wordt keihard opgetreden. Ja. Nou, ik hoor hem dat graag ontkennen. Want ja. dan weten mensen in die demonstratievakken... wat ze wel en wat ze niet mogen. Goed. bent u zelf aan een spandoek aan het schilderen? Absoluut niet, nee. Ik ben een nette jurk aan het uitzoeken en aan het uh, oefenen op mijn uh, nieuwe hoge hakken. Want wij zitten in de Nieuwe Kerk en we hebben een uh, diner en een feestelijke avond... in het uh, muziekgebouw aan het IJ op de 30e. Gaat u de eet afleggen? Ik ga de belofte afleggen. De belofte. En een, nog tot slot één zinnetje tot Koningslied dan? Het uh, Koningslied, ik vind dat liedje van die Utrechtse studenten... echt helemaal geweldig, van uh, de eindbaas van de natie. Ja, zo kun je je doelgroep, hè, studenten toch? GroenLinks. <laughs> ook, ook, ja. Lisbeth van Tongeren, Kamerlid voor GroenLinks. Ik dank u zeer. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Honderden kinderen in Wales zijn besmet met de mazelen. Door negatieve verhalen in de media over inentingen lieten veel ouders hun kinderen thuis. Hoe groot is de kans dat ook in Nederland een mazelenepidemie uitbreekt? Roek van het RIVM heeft het antwoord. We hebben in Nederland een goede vaccinatiegraad tegen mazelen, ongeveer 95%. Uh, en dat betekent dat de bevolking in het algemeen goed beschermd is. We krijgen wel af en toe introducties van mazelen uit andere Europese landen. Bijvoorbeeld uit Wales, waar nu die epidemie heerst. Die lopen meestal dood, omdat in de omgeving eigenlijk iedereen goed gevaccineerd is. Er is één groep waar we ons wel zorgen over maken. Dat is de groep uh, die om religieuze redenen... Eh, vaccinatie afwijst. Dat zijn de zogenaamde bevindelijk gereformeerden. En onder die groep zou het kunnen dat door introductie vanuit het buitenland. inderdaad een mazelenepidemie eh, zou kunnen uitbreken. Aldus de scheidende baas van het RIVM, Roel Coutinho. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Wester Emden. Niels, de Jaar. Het is er nu muisstil in uw woonkeuken. Maar. Uh... Ja, een stuk minder rustig als de grond trilt. Inderdaad. Wat hoor je? Brrr. In augustus twee keer direct achter elkaar. En dat komt uit de grond omhoog. Ja, dat, dat, je voelt dat het in de grond zit. Onder je voeten. Daar gebeurt het. En wat doet u op zo'n moment als er een aardbeving is? Nou, je schrikt. Uh, ik, ik, ik vlieg niet van mijn stoel of zo. Dat ik denk, oeh, wat nou? Maar, maar iets om uzelf in veiligheid te brengen. Want het is een aardbeving kan gevaarlijk zijn. Ja, maar kijk, ze zijn ook weer niet van die naad zoals je in, uh, in echte aardbevingsgebieden wel hebt. Ja, maar, maar, maar want zich niet iets te veilig. Want u heeft, daar, daarvoor ben ik hier, een folder gekregen gisteren van de NAM. Ja. Um, met tips wat te doen bij een aardbeving. Ik zou het nog even voorstellen. U bent Henk Helmantel. U woont hier in het dorp Westerende, gemeente Loppersum, midden in het aardbevingsgebied dus. Ja. En uh, alle inwoners van Loppersum en Eemsmond hebben deze brief, deze folder gekregen. Wat staat hier? Tijdens een beving, bescherm uw hoofd met handen en armen. Deed u dat? Dat deed ik niet. Nee. Ja, daar moet je ook maar net bij stilstaan. Ja, is goed. Vindt het goed dat u zo'n tip krijgt van ja, uh, wat u kan doen tijdens een beving? Ik denk dat die tips op zich wel goed zijn. Dat je bewust wordt uh, wat je kunt doen als er iets gaande is. Bij, bij een volgende klap, doet u dat wel? Dan gaat u in die, in die vliegtuighouding ja, uh, zitten. Ik, ik, ik heb niet de indruk dat ik dat doe. Nee, maar dit, dat komt ook misschien omdat dit een heel stevig huis is, terwijl we toch veel schade hebben gehad. Ja, want uh, het liep hier net wel eventjes uh, door het huis. Ja. Tientallen ijzeren spiralen zijn hier uh, door de muren gezet om ja. alle scheuren, alle, alle breuken uh, tegen te houden. Ja. Ja. Loop even door, want uh, we kwamen uit de woonkeuken we zijn nu in een museum terechtgekomen. Hoe zit dat? Ja. Nou, Wij hebben een, uh, een museum aan huis... met eigen werk, maar ook... verzamelde collectie van, van andere mensen. Ja, dus, en, veel van uw eigen schilderijen hangen hier? Dit zijn allemaal eigen werken, ja. Die in de zomer te bezichtigen zijn. Okay. So, soms is het museum dus open. Het zijn waardevolle spullen natuurlijk. Ja. Um, die moeten ook beschermd worden. En daar staat ook in die ja. folder staat er ook wat over. Namelijk, controleer of hangende voorwerpen... als lampen en schilderijen goed zijn vastgemaakt. Ja. Heeft u dat goed uh, vastgetimmerd allemaal? Uh, dat is hier goed voor elkaar... Daar hebben we altijd al op gelet. Maar het is in zijn algemeenheid goed dat mensen daaraan denken. Want uh, ja, dat, uh, iets hangt maar aan de muur. Tientallen jaren soms wordt nooit naar omgekeken. Het touwtje kan verzwakken of het de draad kan doorroesten. Ja. Ja. Dus, Vinden we dat goed dat uh, de inwoners hier zo'n folder krijgen... met, met al van dit soort tips? Op zich is dat goed, ja. Is het ook uh, de oplossing van het aardbevingprobleem hier in Noord-Groningen? Helemaal niet. heeft er niks mee te maken. Uh, oh, wat Wat dan wel? Nou, dat, dat zou kunnen houden dat ze de, de winning uh, van Lieverlee gaan verminderen. En ik denk dat dat, uh, dat, dat ook de meeste uh, rust geeft onder de bevolking. Want ik heb op een beetje. Uh, hoe, hoe realistisch is dat? Het, het is ook natuurlijk uh, uh, een van de melkkoeien uh, van uh, de Rijksoverheid. Nou, dat is natuurlijk het punt. Hè? We zijn allemaal als, uh, als hele Nederlandse samenleving zijn we mede afhankelijk van de gaswinning in Groningen. Hè? In Holland, evenzeer als hier. Het is dus ook geen lokaal probleem. Laten ja, even doorlopen nog, want hier, de grote, komende grote zaal. Grote schilderijen hangen hier. Wat is het? Vier meter hoog zo'n beetje? Nee, de, de, de, het vertrek is 4,25 meter Oké, okay. meter of drie dus? Het schilderij is, uh, is 2,80 tachtig geloof ik. Hoeveel kilo weegt dat? Oh, dat weegt toch zeker uh, 30, 40 kilo. Oké, okay. is uh, deze folder misschien nog aanleiding om het een keertje te controleren of de spijkers echt goed vastzitten? Uh, denk het niet hier, want omdat ik al zei, we hebben dat goed voor elkaar. We hebben heel veel ervaring met hangen, ook met zware dingen... Maar uh, mensen die dat niet gewend zijn, uh, die zou ik willen aanraden. Ga toch controleren. Dat zijn dus allemaal tips, tips om te zorgen dat ja, de schade, ja, die aardbevingen, die, die, die zijn er, die blijven er. Dat is uh, inmiddels duidelijk. Ja. Ja, om die schade te, zoveel mogelijk te beperken. Ja. Dank u wel. Ja, de graag. tips van Nieuws de Jager. Straks de eerste overheid helpt huizenbezitters met betalingsachterstand. Waar eerst? Three, two, one. Go. Deze dag, 1998. Het ondenkbare is dus gebeurd. Om drie uur van middag is Marc Dutroux ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Le Château. Deze dag in 1998 ontsnapte de meest gehate man van België, Marc Dutroux, uit de gevangenis. De ontsnapping duurde maar drie uur en het nieuws sloeg desalniettemin in als een bom. Ook bij Filip Hilven, die is oud hoofdredacteur van de Vlaamse televisiezender TV Limburg. Ik kan me nog Precies voor de geest halen waar ik toen stond. Ik stond toen uh, in het redactielokaal. En uh, ik kreeg een telefoontje van een, uh, van een collega. En die zegt tegen mij, heb je op de radio gehoord? Mark Dutroux is ontsnapt. Ik zeg, ja, Luc, kom aan, Dat kan gewoon niet, een grapje. Hè. Je weet hoe dat gaat. Op zo'n redactie, onder collega's. Je maakt alles een grap. Dat was wat het, het, uh, het, het ergste wat er kon gebeuren op dat moment in België. En dat was dus werkelijk zo. Als ik het nu vertel, dan krijg je nog altijd kippenvel. Dat was zo ongelooflijk. Dat was het, gewoon, ja, het, het meest onvoorstelbare dat er kan, kon gebeuren in België op dat moment. Dat was dat en dat gebeurde. Dus dan moet je ingrijpen. Ik was verantwoordelijk voor de redactie. Dus dan, uh, dan, dan moet je alles wat je aan het doen bent, uh, stilleggen. En uh, ja, je wist onmiddellijk, uh, dit, er is geen enkel ander uh, nieuws meer mogelijk dan het nieuws van de ontsnapping van Marc Dutroux. Toen dus hebben we een aantal uh, uh, ideeën uitgezet onmiddellijk, hè, naar uh, Jean Lambrecht en, en Paul Marchal, dat waren de ouders van uh, Anne en Eefje. Uh, en dan uh, uh, hebben we bijvoorbeeld uh, een, uh, een reporter uh, naar uh, uh, onze provinciehoofdstad Hasselt gestuurd. Op de, op de markt daar is hij gaan staan. En die heeft mensen eigenlijk een beetje koud gepakt met het nieuws in die zin dat uh, de reporter aan mensen vroeg wat, uh, wat zou je zeggen als, uh, als, je, als iemand je zou vertellen dat Marc Dutrouw was ontsnapt. Zo van, eh, hoe zou dat eh, bij jou overkomen? En dan werden allerlei superlatieven bovengehaald. En dan zei die reporter van, eh, ja maar het is echt waar. En dan zag je de, de, de verbijstering, dat, de, de, ik, ik zie dat nog zo voor me in, in die uitzending s'avonds. De, de, de verbijstering van, van die gewone man in de straat die dat bericht hoort. Zou die ontsnapt zijn? Stel dat hij ontsnapt is. Dat kan niet hè. Want het is zo? Dat kan niet. U gelooft het niet? Nee. Zelf verzonnen. Nee, het is toch zo? Dat kan niet. Door de Rijkswacht bevestigd. Eerst natuurlijk ongeloof. Dat, dat kan niet. Maar dan ook heel vaak dat ze niks zeiden. Zegden. Dus gewoon heel stil werden. Je aankeken met rare ogen. En dan natuurlijk woede. Zo van, hoe is het in godsnaam mogelijk? En nou had je dan een paar van die uh, malotige uh, politiemannen die dan uh, Mark Dutrouw niet meer konden inhalen omdat hij op de loop ging. Je schaamde je rot ook natuurlijk. Hè. Gelukkig is hij dan uh, heel snel weer uh, door die boswachter uh, ingerekend. Philip Hilver, oud procurateur van de Vlaamse televisiezender TV Limburg over de ontsnapping van Marc Dutroe. Deze dag in 1998. Mika!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 I tried a little Freddy mm -hmm. I've got an entity mine too sad So I tried a little Freddy mm -hmm. I've got an answer to Basically. Het is 8 minuten voor 10 uur luistert naar de Caro op Radio 1. Geen enkele vorm van luxe meer voor Ierse huiseigenaren die betalingsproblemen hebben. De Ierse overheid gaat mensen namelijk helpen om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk hun huis kunnen behouden. Mario, Daniels in Dublin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat die overheid de mensen precies helpen dan? Er is donderdag een uh, instantie in het leven geroepen, de Insolvency Service of Ireland. En vanaf juni kunnen mensen daar gaan aankloppen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, die serieuze problemen zitten daarmee. En uh, dan gaan ze dus samen zitten met die mensen, kijken wat die betalen aan hun hypotheek en hoeveel inkomen ze hebben. En dan wordt er een zeer strak plan uh, opgesteld. Dus mensen met uh, een wagen die krijgen nog 1030 euro per maand, Mensen zonder wagen die krijgen 898 euro per maand. En daar moeten ze dus van leven. En dan heb je een heel um, strak uitgewerkt uh, schema eigenlijk van wat je waar kunt aan uitgeven. En al de rest moet naar de hypotheek. Na ja. zes nou, jaar um, bestaat, gaat alles aan herzien worden. En bestaat de kans dat de schulden worden afgeschreven als je je heel strikt aan het schema hebt gehouden. Hoeveel geld mag je aan voedsel uitgeven per dag? Uh, 247 uh, euro. Per maand, uh, hè? Dat is per maand, per maand, ja. En uh, het gaat zo door, bijvoorbeeld 48 euro per maand aan elektriciteit... 43 aan telefoon en internet... en zelfs 116 aan uh, social inclusion, zoals het heet. En dat is dan eigenlijk de pub. <laughs> ja, dus dat, dat, dat mag dan nog wel maar een beetje. Maar ik zie bijvoorbeeld ook 43,45 euro voor communicatie, telefoon en internet. Ik bedoel, dat is zo ongeveer je abonnement, toch? Het is, ja, het is zeer weinig. Ik bedoel, dat is echt een minimumpakket. Um, privéverzekering voor het ziekenhuis kan niet meer. Privéonderwijs voor je kinderen kunnen niet meer. En vakanties zijn helemaal uit de boze, ja. ja. Zijn er ook mensen die zich daarvoor aanmelden dan? Want het is een heel strak regime. Ja, het is in hun eigen belang. Um, heel veel mensen die... Uh, staan meer dan drie maanden achter met hun hypotheek. En de banken, als ze zich niet aanmelden voor dat programma... dan kunnen de banken eigenlijk hun huis terug uh, in beslag nemen. Dus het is het, in het belang van die mensen... dat ze om hulp zoeken en samenwerken met de overheid... om de banken eigenlijk tegen te houden om dat te doen. Juist. Hoeveel mensen zitten in de, in de betalingsproblemen? Er zijn er veel. Het gaat um, officieel om 13% van uh, hypotheek, uh, mensen die een hypotheek hebben. Um, dat gaat... Dat is ongeveer bij het 90.000 mensen um, en dan zijn er nog eens 25% mensen die meer dan uh, twee jaar achterstand hebben, dus dat is zeer veel. Um, er zijn ongeveer een miljoen hypotheekhouders in Ierland, wat voor een land van net over 4 miljoen uh, mensen zeer veel is. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die tijdens de Keltische Tijger... de, de vette jaren van de Ierse economie... Um, een tweede en derde huis zijn beginnen kopen om het te laten uh, verhuren. Vrienden van mij hebben bijvoorbeeld zo zeven huizen gekocht. Die gingen naar de bank. De hypotheek werd herbekeken op hun vorige huizen. Ja. En zo ging de waanzin maar door. Maar ja, wie, ga, wie gaat nou ook zeven huizen kopen, Mario? Het uh, ging natuurlijk ook om guldigheid. Dat is een deel van, uh, van het probleem hier in Ierland. Uh, de mensen werden gewoon... ...waren niet gewend aan, aan de beelden die ze plots hadden. En uh, ja, die, die gingen helemaal... Uh, ja, inderdaad, het was, Los. was schuldigheid. Ja. ja. ja. En, en toen kwam Europa, want Europa zei... ...de Ierse overheid mag die mensen niet meer beschermen... er moet nu echt iets gebeuren, toch? Ja, dus uh, de Ierse overheid die heeft heel lang uh, ervoor gezorgd... ...dat de, de, de banken de mensen zelfs geen brieven mochten sturen, zelfs niet mochten bellen omdat ze geen stress willen veroorzaken bij mensen die sowieso financieel al in de problemen zaten. Um, maar Europa heeft gezegd, kijk de Ierse banken hebben zeer dringend geld nodig. Dit kan niet blijven duren, dus er moet iets gebeuren. En vandaar dit uh, initiatief. Juist. Nou goed, ze mogen nog wel 116 euro per maand aan de kroeg uitgeven. Ja, dus euh, ik kan je verzekeren, voor een ier is dat zeer weinig. <laughs> Oké, okay. nou ja, dat weten we dan ook weer. Mario, dank je wel vanuit Graag Ierland. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Straks, dames en heren, patiënten komen steeds vaker in de problemen... omdat medicijnen van de markt verdwijnen. En advies aan de oudere fietser. Neem een damesfiets en zet een helm op. Dat en meer. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Hier op Radio 1. Blijf vooral bij ons.